Levy van Eck met het NOS-journaal. Veel minder Nederlandse vissers dan gedacht... kunnen mogelijk voorlopig doorgaan met pulsvissen. Vorige week kregen 42 bedrijven te horen... dat ze nog tot halverwege 2021 mogen vissen met pulstuig. Dat leek zo afgesproken in Brussel en Straatsburg... maar die belofte staat nergens zwart op wit. In de officiële akkoorden staat nu... dat maar 5 van de vloot van het land mag blijven pulsvissen... Dat zijn geen 42, maar 10 tot 15 Nederlandse schepen. Minister Schouten van Landbouw en Visserij laat vandaag weten... dat ze de vissers nog geen duidelijkheid kan verschaffen. De Venezolaanse president Maduro zegt dat zijn land... 300 ton aan hulpgoederen krijgt van Rusland. Eerder weigerde hij Amerikaanse hulpgoederen het land binnen te laten... en zei hij dat er in zijn land geen humanitaire crisis is. Maduro is in een politieke machtsstrijd verwikkeld... met zelfverklaard interim-president Guaido... Die wordt erkend door onder meer de VS en een aantal Europese landen, waaronder Nederland. Maduro zei in een tv-toespraak dat de Russische hulpgoederen morgen arriveren... en dat Venezuela die zelf betaalt. Het kabinet heeft zich gebaseerd op oude cijfers... toen eind vorig jaar werd gezegd dat de energierekening nauwelijks zou stijgen. Zaterdag meldde het CBS dat huishoudens dit jaar gemiddeld 334 euro meer kwijt zijn aan gas en elektra. Staatssecretaris Keizer deed zo'n hoge stijging in december nog af als bangmakerij. Maar nu blijkt dat zij, van 2000, dat zij uitging van cijfers uit 2017. Toen werd nog verwacht dat de energieprijzen veel minder zouden stijgen. In Nijmegen zijn vannacht zeven auto's uitgebrand. De politie denkt dat de branden zijn aangestoken... want de auto's stonden verspreid over een parkeerplaats. Het is niet de eerste keer dat er in Nijmegen auto's uitbranden. Dit jaar gingen er al dertig auto's in vlammen op. Het weer, geleidelijk meer bewolking. In de kustgebieden blijft het vrij zonnig. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen, vooral in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. Op andere plaatsen zonnig bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Dawes met Weet je nog wel oudje Een opname uit 1928. En de volgende artiest is een dame, Hendrika Sturm. Beter bekend als Rita Corita, geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekberg op 24 december 1998. Was een Nederlandse zangeres. En ze trouwde met haar accordeonleraar. Dat was Koen Ooms en ze vormden samen duo Corita. En in 1958 had ze een hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een lied van accordeonist en componist John Woodhouse. Dat daar haar hele verdere leven zou blijven achtervolgen. En dat nummer, dat heb ik nu voor u. Rita Corita met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Lekker mens Allang in zijn bed ligt te dromen Ik hoor Tja I'm Ik kom trouwens.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 Niet zoenen, die straatjongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, hij werd gescholden bam, door de stokers, bam, omdat hij van de bam, eerste bam, dag. Bam, toen we maar net de pier bam, uit waren, al zeeziek in het vokselen lag. En met jenever en citroenen, werd hij weer op de been gebracht. Want zieke zeelui zijn nadelen brengens schade aan de vracht. Als hij dan schouwend met zijn ketels van de kombuis naar voren kwam, dan was het net een brokje van hoop, die straatjongen.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 Dat was het einde van een zeeman. Die straatjongen uit de rotterdam. Bam, bam, bam, bam, bam. Ja, u hoort diverse Nederlandse artiesten met het populaire nummer Ketelbinky. En daarvoor hoort u Sonja Oosterman met Daar waar de molen staat. De volgende artiest is Petrus Jacobus, beter bekend als Piet Muizelaar. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899. En overleden in Amsterdam op 6 mei 1978. Was een Nederlandse revueartiest en zanger. Die samen met Willem, met Willy Walden moet ik zeggen. Bekend werd als het komische duo Snip en Snap. En u hoort hem nu, Piet Muizelaar met Meisjes. Daar zijn de matrozen. In roestige armen. Zeemanscafé, daar woont Carolientje, een kind van de zee. Zij schenkt volle glazen en stoort lachende aan, met vrolijke jantjes, die komen dan gaan. Heel waar, oh meisjes, dan zijn Voor de voor meisje ahoi. Het afscheid was treurig, het weerzien is mooi. En roosjes verdorren, en scheepjes vergaan. En maar een vrolijke zeeman, hij blijft altijd bestaan. Daar zijn de gafrozen la hola Daar komen de jantjes weer aan Heel la hola En al verwelkende lozen Heel la hola De liefde blijft eeuwig bestaan Naar Londen komt Delhi, Is straks weer de vaar daar vangen we apies met zout op een staart. Zo'n week passagieren is spoedig weer rond. Vullen we de plazen, Karlineke kom. Zichtig loopt mijn leven, ongestuurd en kalm was mijn bestaan. Al wat anderen het harte kon doen weven, is aan mij voorbij gegaan. Ik telde nog emoties, nog verlangen, eenzaam zijn was alles wat ik vroeg. Totdat jij gelijk een vlinder door mijn wereld kwam gefladderd en de vreemd. Mijn blonde meisje met je blauwe hoedje. Waarom kwam jij zo onverwacht voorbij? Die blauwe stond komt bijna één kant op je toetje. En liet je ogen amper vrij. Maar door die blik die ik opving onder het randje Is er iets heks gebeurd in mijn gemoed. Ik kan geen uur meer leven zonder het meisje met de bladdenhoek Loop ik als een zwaar verliefde stakker Onbewuste dromen langs de straat, hoe bekeerend schrik ik dan niet waker, als het blauw voorbij me gaat. Maar me schrik de hoogstens een seconde, dan kijk ik weer rustig voor me heen. Want een hoed en een paar ogen die zo blauw zijn als de jouwe die bezitten me mee. Mijn blonde meisje met je blauwe hoedje Waarom kwam jij zo onverwacht voorbij? Die blauwe dochter komt schuin naar één kant op je toetje en liet je ogen amper vrij. Maar door die blik die ik opving onder het randje is er iets geks gebeurd in mijn gemoed. Ik kan geen uur I'm gonna make you mad.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 Nu moet u eens even luisteren naar wat onze landbouwkundig u vertellen kan. En dat voor alle kippenhouders van belang is. Zowel voor dengene die een paar kippetjes erop na houdt, als voor hem die zijn bestaan erin vinden moet. Bij al die mensen is het wachtwoord eieren. De kippen moeten eieren leggen. Hoe verkrijgt men nu veel zware, lekker smakende eieren. Daarop is maar één antwoord, Hoeder de kippen met kalvees ochtendvoer, tok tok. Dat ochtendvoer bevat alles wat voor een kip nodig is. Tok tok houdt de kippen gezond, sterk en levenskrachtig. Het stelt ze in staat tot hoge productie, ook in de winter als de eieren duur zijn. Tok tok kippen leggen veel, zware en lekker smakende eieren. Na de langdurige proefnemingen waren wij van de beste kwaliteiten van Tok Tok overtuigd. Nu hebben de gebruikers onze overtuiging bevestigd en allen roepen om strijd. Kalfees Tok Tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. De kippen zijn er dol op. De kippenhouder is voortdurend in zijn schik. Wie nooit eieren wilde eten Grijpt met graagte naar een tok-tok-ei. Tok-tok maakt tevreden kippen. Tok-tok maakt tevreden mensen. En brengt geld in het plaatje. Wilt u ook van die voordelen genieten? Wel nu. Koop dan nog heden tok-tok. Gij deelt dan reeds morgen in de grote successen die dat prachtige ochtend voor u verzekert. Heeft u dus goed gehoord? Galfees, tok-tok. Is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Galfeest, tok, tok, veel eieren in het hok. En luister nu naar het lied dat onze kippen u toezingen. Was maar een doodgewone gewone kippen, dat is geen mallekeitje. Klei onder dwang met tegenzin, zo onder eitje. Totdat een vreselijke angst mij om den duur ging martelen. Ik zag me in mijn verveling toen reeds in de soep op spartelen. Toen bracht de baas tot onze pret. Hij is een lepe boer. Opeens een wonder in ons hok al feesten op een voer. Ik snap nog niet hoe zoiets bestaat, maar ik werd een eierenautomaat. Tok, tok, tok, tok. Dat hoef je niet eens te vragen. Tok tok, dok tok, dok, dok. veel eieren in het hok, dok, dok tok, dok. dat hoor je maar alle dagen. Dok tok, dok tok, dok. veel eieren in het hok. Kalvee, kalvee. O jochten voor, o jochtten voor, elk zee, voortaan, kalvee zijn dok, tok, tok. That's all O het trouwen aan, die staat zich te vermaken. Hij zegt dit voer staat bovenaan en krijgt het van de daken. Beweert als ik goed verrichten kon en schatten met zijn verlanken. Dan vloog naar Delft om daar kalpee persoonlijk te bedanken. Wel hij zijn vleugels trots ontplooit, Kraait heel wij blij voor tien. Ik heb jullie en de baas hier nooit zo vrolijk nog gezien. Ik zweer nu bij Tok Dok. Geen ander voorkomt meer in het hog. Dok, dok, dok, dok, dat hoef je niet eens te vragen. Dok, dok, dok, dok, veel eieren in het hok. Dok, dok, dok, dok, dok, dat hoor je maar alle dagen. Dok, dok, dok, veel dok, dok. eieren in het hok. Kauw vee, oh o je ochtend voor, o je ochtend voor. tok, tok, staat boven Ja, dat was Lou Bandy met Cal, Cal wondervoer. Tok, tok, en daarvoor hoor u Willy Derby ...met Meisje met de blauwe hoed. En de volgende artiest na zijn dood... ...1989 werd geld ingezameld voor een stambeeld. En bij de onthulling van het beeld van beeldhouder Kees Fekari... ...in 1991 op de kop... Van de Enlandskracht begon een actie om dit stukje straten... naar een zanger van het Jordaanli te noemen. En tegen het advies van de eh, straatnamencommissie... de BNW eind 1995 dit verzoek te honoreren. Een korte tijd later werd het pleintje door wethouder Gusje ter Horst... omgedoopt tot het Johnny Jordaanplein. En ook al werd dat nooit in een raadsbesluit vastgelegd... het was gewoon besloten en eh, het ging gewoon gebeuren. Johnny Jordaan, u hoort hem nu tezamen met Willy Alberti met kleine Harmonica-speler. In het pansoentje onder de bomen, daar speelt een jonge Harmonica. En vele mensen die langs hem komen, vergeten alles en luisteren eraan. Een onbekende vrouw maakt soms een praatje met hem en vraagt met zachte stem. Spelen. Speel me nog één keer dat lied van de, de rozen verwelken, en ware liefde toch niet. hier eventjes dromen.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 Mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Ik heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien. En nimmer kreeg ik genoeg van reizen reizen nadien. Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij. Naar Hollands kust en de stad aan Amstel en Eind. Waar oude bomen dromen. Hoog boven het verkeer en over het water. Een bootje net als wille aan de Amsterdamse vrachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn krachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdamer te zijn. Het was onhandelbaar en haar zin wist altijd door te drijven Had ze in haar poppen gehoord aan hetzelfde iets beloofd Wist het daar haar lekker tijd te blijven En hoorde zij een ijs, door de straat dan roelde zei ik wat mama en anders wel klaar Geef me nou een portie ijs en haar eigenlijk gekrijs steken de mensen in de buurt verstijven anders ik wil toch niks anders dan ijs. ijs Ijs, ijs, ijs Dat wil ik, en het is toch zo billig Ijs, ijs, ijs Ik moet geen kalata, chocolade En ik wil geen lolly en geen limonade Salamanders, ik wil toch niks anders dan ijs Was, ging ze al van het niet te pas zich verdiepen in de kunst van rijen Komde ze met haar fiancé In een druk café Vraag hem tot vertwijfelijks tussen bijen Want altijd nam ze eigen Dat hield taartje zo koel En elke pot die hem Verder af van zijn doel Neem toch voor de voordrug wat die kwaad Een blad wijn of advocaat Maar dan had hij zakken Dan wat te leien ik wil toch niks anders dan ei, ei, ei, ei, dan wil ik. En het is toch zo billig? Ei, ei, ei, ik moet geen klap, chocolade. En ik wil geen lolly geen limonade. Tarara salamander, ik wil toch niks anders. een man die van haar houdt, mag natuurlijk toch een eikel man niet ach het is geen mooie man sprak ze maar ik had er wat aan danserlijk heerlijk roomijs maken kan niet de leven tussen een ijs gelukkig, en na een tijd gezin was net een tiental eikel kleintjes in verblijf zongen ze van groot tot klein moeder al bekend refrein prozimozitozitaar en tannie ik wil toch niks anders dan hij. Hij, hij. Hij, dat wil ik En het is toch zo ik Hij, hij, hij. Ik moet geen kamata, chocolade. En ik wil geen lolly en geen limonade. Daar, daar, het Ik wil toch niks anders dan hij. Hij, hij. for the brilliant met Farewell, En daarvoor Kees Pruis met IJs, IJs, IJs was een nummer uit 1930. Dat kon u ook wel horen aan de kwaliteit van de plaat. En het volgende, de volgende artiesten zijn er twee. Het duo Hofman was de naam van een zangduo bestaande uit uh, Schors Hofman en zijn vrouw Truus Meijer. Het duo zong voornamelijk levensliederen en smartlappen. In het begin nam uh, Schors nog een aantal uh, soloplaten op. Maar op gauw begonnen de plaatopnamen samen met zijn vrouw. En eind jaren 20 werd een van hun dochters bij het duo toegevoegd... en werd de naam gewijzigd in Trio Hofman. Weer wat later, toen de tweede dochter bij het trio kwam... verwijzigde de naam nogmaals, dit keer in de familie Hofman. Dat is een stuk makkelijker. En omstreeks de Tweede Wereldoorlog stopt het gezin met zingen. Wordt ze nu nog als duo man en vrouw lief met een mooi stukje muziek. Ik twee beren, broodjes, beren vonden, oh, was, was een wonder, bom een wonder, dan die beren een vonden, dat die, niet, ha, ha, ha, stond er bijelijk een keer oh, Al in, al groep, groep, nol op land, daar zaten twee haasjes, heel barman, de een die driest, de pluis, de pluis, de, pluie, de pluie, en de ander sloeg de Toen kwam opeens de jarenjaren aan en heeft er één geschoten. En dan heeft naar men denken, denken kan, een ander erg verdroeg. Wat doe je in van hof? Je plukt er al de bloemjes af en maakt het winter te pracht Maar maatje niet zal geven, papaatje niet zal slaan Klein, klein kleutertje wil uit m'n hondje gaan Draai het wiertje nog eens op, klamres in je handjes je handjes in je zee, op je hoofd je armen mee. Dat gaat kindjes mij, voorbij. Klapren in je handjes, wel wat je warmen kind Ik zei er wel ja, wie staat stil? En waarom zo oh, ik stil Ik heb van mijn leven geen kwaad gedaan Ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, ik zei er wel ja, wie staat stil? Een gele krokus en een witte hyacinth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 She was Airblah And van uh, Eric Christiani. Het hoe je heette, dat ben ik vergeten. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende artiest. Woonde de laatste maanden van zijn leven in Zandvoort in een flat. En uh, daar is hij in 1959 overleden. Hij pleegde zelfmoord. Hij werd begraven op de oude algemene begraafplaats in Dorn... Na zijn eerste vrouw en zijn biograaf H.P. van der Aardwerk, schreef in 1950. Later over eeuwen. Lou Bandy al lang tot historie vergaan, is een erkentelijk nageslacht. Bedevaren naar zijn praalgraf onderneemt. In werkelijkheid rustte Bandi in een eenvoudig graf. op een niet meer in gebruik zijnde begraven plaats. U hoort hem nu nog in levende lijve. Bandy, samen met Willy Derby met The de Fisherman. dat was Lou Bandi, samen met Willy Derby met de Fisherman. En uh, als ik naar de klok zit te kijken, dan zie ik dat de tijd alweer bijna voorbij is. Ik had toch een hele stapel met muziek. Uh, maar ja, de tijd vliegt voorbij. Een uurtje is kort natuurlijk. Mijn dank gaat nog even uit het draaien Voor het beschikbaar stellen van die mooie, oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met Doris met de straatmus. En uiteraard als het programma gemist heeft aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ben er volgende week dinsdag weer vanaf 11 uur in de ochtend ik wens je nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens. Een ordinaire straatmus. Vloog eenzaam langs de straten. Door alle andere vogels. Moedersiel alleen gelaten. Ze zocht op kozijnen. Ze zocht in de goot. Na haar dagelijks eten. Een kruimeltje brood. Zij was een kind van trottoir, een kind van de straat. Op de keien sleet zij al leven. Zij was een kind van trottoir en viel haast van de graat. Als de mensen soms niks wouden geven. Een klein korsje of een kruimeltje brood. Zij de haar van de hongers dood.